Tot een graad of 5. Morgen bewolkt en enkele buien in het zuiden. Vanaf dinsdag wordt het droger. Dit was het NOS Shoes. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar. Live. ZFM met, met nu de Groove Empire. you too Every time I see your face, I get heartbeats, baby.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 The ocean and the motion.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 De Raad werd na de Tweede Wereldoorlog samengesteld... en Balkenende wees erop dat de machtsverhoudingen allang zijn veranderd. Bij een tankstation in Purmerend woedt een grote brand... waarbij asbest is vrijgekomen. Tien huizen in de buurt zijn ontruimd. De brand woedt in een loods achter het tankstation. Volgens ooggetuigen staan er oldtimers in de loods. Er vielen geen gewonden bij de brand in Purmerend. Het is niet bekend wanneer de geëvacueerde bewoners weer terug naar huis mogen. De grootste verkeerstunnel van Slowakije is vanmiddag enige tijd geblokkeerd geweest door een koe. Op bewakingscamera's is te zien hoe de koe rustig koers zet naar de oostelijke ingang van de Branischko tunnel. Zonder zich iets aan te trekken van de voorbijrazende auto's, loopt het dier vervolgens de tunnel binnen. Automobilisten remmen van schrik, maar er gebeuren geen ongelukken. De Slovaakse politie weet de koe uiteindelijk naar buiten te begeleiden. Hoe het dier door alle afzettingen bij de Branischko tunnel is gekomen, is een raadsel. In de Eredivisie heeft PSV thuis gelijk gespeeld tegen FC Groningen. Het werd 1-1. Ook SC Heerenveen speelde thuis gelijk tegen Roda JC. Daar werd het 2-2. AZ won thuis met 1-0 van FC Utrecht. En ADO Den Haag won van Heracles met 3-2. Dan nog het weer in de kustprovincies regent het in het oosten opklaringen. Vanavond en vannacht in het oosten ook lokaal kans op een mistbank. Het koelt af tot een graad of vijf. Morgen bewolkt en enkele buien in het zuiden. Vanaf dinsdag wordt het weer droger. Dit was het NOS Show. Zandvoort, Zandvoort heeft het al twintig.